Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Prikt mensen onder de 60 met een ander vaccin dan AstraZeneca? Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet, melden bronnen aan de NOS. Gisteren werd bekend dat er mogelijk een verband is tussen het vaccin en bloedstollingsproblemen bij mensen onder de 60. De bijwerking is heel zeldzaam, maar toch wordt het vaccinatiebeleid aangepast, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Wat bekend is, is dat inderdaad de Gezondheidsraad gaat besluiten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 Een dierentuin in Duitsland heeft zijn ontsnapte apen weer terug. 25 dieren gingen er tijdens werkzaamheden vandoor en trokken in groepjes een woonwijk in. Er is niemand gewond geraakt. Een man van 26 uit Volendam die een sekswerker in coma trapte moet vier jaar de gevangenis in. Ook moet hij een schadevergoeding van 125.000 euro betalen aan de familie van de Roemeense vrouw. Het slachtoffer werkte op de Wallen en ligt nu al meer dan een jaar in coma. De kans is klein dat ze nog wakker wordt. En misschien vliegt er over een paar jaar wel een elektrisch vliegtuig in de lucht. Groningen Airport Eelde is er in ieder geval druk mee aan het testen. De baas van het vliegveld is helemaal in de wolken. Nou, de bedoeling is dat uiteindelijk de stip op de horizon is dat over vijf jaar... dat er een aantal verbindingen tussen de drie regionale luchthavens worden opgezet. Waarbij met twee elektrische vliegtuigen testvluchten worden uitgevoerd zullen er nog niet meteen een hoop passagiers met die testvluchten mee kunnen. Het zal beginnen met vierzitters, elektrische vierzitters. En ja, de bedoeling is dat verder uit te bouwen natuurlijk. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. Het komt af naar een graad of drie. En morgen in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 8 tot 13 graden. CFM. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A10, de ring van Amsterdam tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwemeer. Je hebt daar 10 minuten op onthoud door een aanrijding op de A4 richting Den Haag. En verder is de N505 Horen-Enkhuizen in beide richtingen dicht tussen Enkhuizen-Noord en de aansluiting met de N307. Want daar is een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met de mededeling dat deze band op 24 juni hier te horen zal zijn... beginnen we deze Auteur en de Diffen van 8 april. Inderdaad, we hebben een uur extra. Uh, sinds vorige week is dat er doorheen gejast. Uh, dat we drie uur hebben in plaats van twee uur. Dat uh, heeft alles te maken met uh, ja, af en toe een live optreden. En uh, tegenwoordig het aanbod is best wel uh, groot... Uh, de band waar ik het over had. The Arters. Uh, voor mij eigenlijk de zomerplaat van 2020 geweest. Something with Oceans. Robin de Drijver uh, gaat rond de 24 juni zo'n beetje zijn album uh, presenteren. Niet hij alleen. Uh, het is de hele band. Maar hij komt in ieder geval wel in de studio in een... Ja, toch wel bescheiden vorm. Want uh, hij neemt nog uh, één uh, lied gitarist uh, neemt hij mee, een lied gitarist die, die de, ja, min of meer ook een beetje de maat moet aangeven. Uh, dat uh, is dan uh, het uh, geval... wat betreft de The op 24 juni. Maar vanavond hebben we ook live muziek. Ik weet niet uh, of je het uh, weet... maar vanaf 8 uur... dan gaat ook de stream in werking. Nu nog niet. Uh, nu hebben we hem nog even niet aan uh, staan, maar om 8 uur gaat uh, sowieso ook de stream lopen... Op YouTube uh, kun je dus uh, kijken... alternatieve FM. Moet je even zoeken. Ik zou het dan even doen met bijvoorbeeld Jacob D. Edward. En dan vis uh, je hem er zo uit. Dus dat uh, is uh, het uh, verhaal. Wat gaan we doen... Na achter gaan we in ieder geval met Kafka aan de gang. Want die komen vanavond sowieso vier nummers spelen. En misschien kunnen we ze nog overhalen om nog een extra nummer te spelen. Maar dat uh, is uh, misschien even beloven. En uh, je weet, veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugdeleven. Dat zullen we dan maar zoveel mogelijk beperken. Uh, nieuw materiaal hebben we ook in deze uitzending. Sowieso de nieuwe van Kafka. Want die wordt morgen uh, gereleased officieel. Maar wij hebben hem vanavond al. Dus uh, die uh, wordt sowieso gedraaid. Uh, nieuw materiaal zeker, want dat hebben we ook. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, de nieuwe single van Sterre Weldring vorige week uitgebracht. Uh, uh, Winem, die heeft uh, vorige week ook een nieuwe single uitgebracht. Uh, Benjamin Froh is ook nieuw, uh, zou je eigenlijk uh, kunnen zeggen. Want dat zijn eigenlijk de songs die vorige week... Uh, min of meer het levenslicht hebben gezien. En... Vanavond ook een, een nieuwe single van The Crashing Bats. En uh, dat betekent ook dat we met uh, twee van de bandleden... twee broers nog wel te, wel te verstaan. Corné en Wilbert, daar gaan we mee praten. Van The Crashing Bats komen uit Den Haag. Ik ben bezig om iets goed te maken. Nou, dat gaan we dan ook zeker bij deze doen. Dat zal om kwart over negen zo'n beetje zijn... dat we ze live in de uitzending gaan hebben. Nou, voor de rest hebben we heel veel muziek. En bijvoorbeeld deze van Meda Rose. Die kennen we ook, want een aantal weken geleden... had ik Javier uh, in de uitzending van Meda Rose. En dat ging natuurlijk over die nieuwe single van ze... Where Do We Go? Daar zijn ze. De gasten van vanavond. Er komt er al een heel aardig Komt hij binnen zitten? <laughs> dat is wel leuk. Dat is Frank die, die komt binnen zitten. Net op het moment dat ik de schuif open doe. komt hij binnen. Dus dat vind ik altijd wel heel erg bijzonder. Maar goed, we gaan zo dadelijk wel even met, met ze praten. Want we zijn in afwachting ook van de andere helft. Want ze doen het uiteindelijk met z'n tweeën. Um, dat waren er twee. Vorige week heb ik al even met hem gesproken. Benjamin Froh. Uh, dat ging over die nieuwe single van hem. Tide of weet ik, Een heel ander verhaal dan wat we gewend zijn. Quarantunes of uh, nog wat. De, de, de Quarantunes. Die heeft hij vorig jaar namelijk uitgebracht. was een ep en dat had te maken weer met de lockdown. Waarin nog steeds de meeste mensen mee te maken hebben. Dus ook de muzikanten. En daarom is het altijd wel heel fijn als wij dan toch op een een of andere manier iets met een livestream hebben. Een uitzending hebben. Ja, dan, dan willen ze wel. En dan kunnen we het eigenlijk ook heel beperkt doen. Want we kunnen hier niet meer dan vier mensen in de studio aan. Dus dat is een beetje het, het verhaal. Dat is ook de reden waarom we Kafka vanavond hier in de studio hebben. Want die zijn met z'n tweeën, Marcus en ik. En dan is het getal 4 snel bereikt. Dat zo dadelijk. Maar we gaan nog ook weer terug naar vorige week. Want we hadden namelijk Win'em. En die hebben ook een nieuwe single uitgebracht. Of tenminste zij. Want ze deden ook al een gooi voor uh, de Art Rocks. Daar zal ik nog eventjes in moeten duiken... want ik weet niet precies hoe de actuele stand van zaken daarmee is. Maar uh, vorige week uh, kreeg ik uh, zowaar ook nog uh, de nieuwe single gepresenteerd... Before I Forget... Not like my own. The voice in my head telling me what to do. same mistakes that I do It's a storm inside of me Cause the other me Is the same as me The same as me It tasted like you It felt just like you And that's my reality Don't choose what to do ...kost uit uh, Nijmegen, mensen. Dat uh, was de giant low. Is uh, van een uh, EP. The Wonderful and Dark heette die EP. En dit was de laatste single daar vanaf. Uh, The Army. Uh, daarvoor hoorde je ook nog uh, een uh, nieuwe single. En die was van Winham. Uh, zij heeft een uh, inzending gedaan voor de Art Rocks. Ik heb het nog niet uh, kunnen achterhalen of dat gelukt is. Ja of nee. Kon je op stemmen. Uh, dat is een uh, ja, assortiment van... Inzending die muzikanten kunnen doen als ze ja, bij een kunstobject muziek kunnen maken. Uh, Sofia Dracht heeft dat uh, alles eerder gedaan. En um, dat, uh, ja, heeft, uh, dat kan gevolgen hebben. En dat kan ook positieve gevolgen hebben. Voor datgene wat je op uh, muzikaal gebied uh, aan het uitbrengen bent. Dat is een beetje de kort de strekking van het verhaal. Um, nou, dan kom ik uit bij iets wat, uh, wat ik ook weer bijna heb zitten slapen, maar gelukkig is het uh, een week oud. Uh, dat is, we hebben alles eerder uh, van haar uh, werk uh, gedraaid. En zelfs ook in 3 voor 12 Noord-Holland Verband hebben we dat uh, gedaan. Sterre Weldering uit Alkmaar. Ze heeft uh, weer een single uitgebracht. Uh, en dat is Not With Me.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 I De agenda gesproken die we allemaal hebben voor de komende tijd, als het gaat om de live muziek. Ook zij gaat deze kant op komen. Nana Roos uit Rotterdam. Oorspronkelijk komt ze uit Brabant. Maar inmiddels uh, heeft uh, Rotterdam haar toch wel in de hart uh, de harten geslo gesloten, om het even zo te zeggen. Sweet honey, uh, ik zou hem bijna gemist hebben, uh, want uh, twee weken geleden is uh, deze single uitgebracht in de laatste week van maart. Uh, toen, uh, toen was ik uh, met de gewone reguliere uitzendingen uh, bezig. Maar goed, uh, dit is het meest recente materiaal. Dus we moeten toch ook weer de komende tijd ook daar even rekening mee houden. En het is natuurlijk uh, fijn uh, dat uh, ook de muzikanten dan nog uh, nieuw materiaal uh, afleveren. Geldt ook voor Baker Songs en uh, Lekker Dicycle Men. Ik uh, kreeg het uh, zowat uh, mijn mond uh, niet uit in de, dat opzicht. Maar het is altijd wel... Uh, uh, heel erg uh, boeiend als je mensen hebt die uh, zich laten inspireren door bijvoorbeeld de Beatles. Het is nog steeds springlevend, die muziek. En Ruud Bakker heeft er uh, twee weken terug uh, daar het een en ander over verteld. Eden in the Wild heeft ook een nieuwe single. En eigenlijk is Eden in the Wild maar één persoon. Diederik van de Brand, want zo heet hij, komt uit Eindhoven... is ook al eens bij Leo Blokhuis geweest bij NPO Radio 2. Dus de man kan wel wat. En dit is het laatste werkje van hem en dat heet It's All Right. Uiteindelijk zijn we natuurlijk ook een zandpoortse omroep en dit komt uit Zandvoort, namelijk Wendy Moor. En een aantal weken terug, nou het is een dikke weken geleden, toen had ik met Wendy een gesprek op woensdagochtend. Vorige week vond dat plaats en dat ging ook onder andere over relapse. haar aan de telefoon. Wendy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want die eerste single die dateert alweer van twee jaar geleden.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 En daar kan ik wel een beetje unreleased tracks een beetje alvast teasen. Ja. Maar ik ben er nog wel, natuurlijk nog steeds perfectionistisch. Ja. En ik laat gewoon, ik ben er wel wat meer open over en ik laat meer zien. En ja. er komt zeker wat meer uit. Maar ik heb wel, denk ik, een goede balans ertussen gevonden. Dus. Ja, hoe, hoe belangrijk zijn die social media kanalen eigenlijk dan? Oh, het is niet normaal. Ik denk echt dat dat momenteel nu gewoon tachtig procent van je kan... nu al helemaal met, uh, met corona natuurlijk, want je kan helemaal niet optreden. Nee. Dus alles is social media momenteel. Maar ja. ik vind het ook steeds leuker worden. Ja, toch wel. Ja. ja. Uh, ook, uh, maar het gevaar is dat je dan weer te veel op de sociale media zit... Uh, waardoor je bijvoorbeeld het schrijfproces en het muziekproces misschien weer in het gedrang kan komen. Ja, ja dat, dat, dat is het ook inderdaad. <laughs> het is gewoon, zeker als een uh, artiest uh, zonder label, je moet natuurlijk uh, alles zelf doen. Hmm.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 L ja, het, leuk. ja het, het, het lijkt mij al, het, het wordt alleen maar leuk. En het uh, valt onder de vlag van 3 voor 12 noord holland Dus dat uh, kan ik je nu ook al verklappen. Dus, um, uh, helemaal goed. Uh, even over uh, deze, dus zo so over Fake Friends. Nou, vertel, waar ging het ook alweer over?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 Een, een minuut over van, van, van dat nummer. Maar dat, dat gaan we niet halen. Dus ik ga hem straks nog een keer draaien. Ergens in het derde uur. Dus uh, wees niet ongerust. Tot, dan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.